Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het noordwesten van Iran zijn twintig mensen gearresteerd... vanwege samenwerking met Israël, melden Iraanse media. Ze zouden locatiegegevens van Iraanse leger... en veiligheidsinstallaties naar Israël hebben gestuurd. Israël zou in de oorlog tegen Iran een nieuwe fase zijn begonnen. Er worden veiligheidscontroleposten aangevallen... op basis van tips van informanten ter plaatse, meldt persbureau Reuters. In Roermond zijn twee woningen vannacht beschadigd geraakt na een explosie. Waar die door veroorzaakt werd is niet precies duidelijk. Maar volgens de politie speelde zwaar vuurwerk mogelijk een rol. Niemand raakte gewond bij het incident. De politie hoopt dat getuigen zich melden. In Roermond worden volgens de regionale omroep L1... vaker harde knallen gemeld die veel schade veroorzaken. Ook vorige week was het nog raak.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 Van vroeger hier op radio ZFM Zandvoort Goedemorgen, goedemiddag Luister eens heel goed vandaag Draai de knop maar zachtjes rond Dit is Zandvoort uit Zandvoort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 I'm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 Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik val van jou tot de wij zonder En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje.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 je, je ik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 Het <laughs>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 bent me alles waard, de paradijs of wat? ja dat ben jij. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.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 Hier zijn je rozen, het zijn er echt veel Ik heb lang genoeg kunnen sparen Ronde rozen, door mij gekozen Voor de schat, waar ik zoveel van hou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 Rode roze, door mij gekozen Voor de schat waar ik zoveel van hou Rode roze, door mij gekozen Voor jouw liefde en je trouw Veel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 We het zand, we speelden golf en jeurde boel, we zonden zalig in een stoel, we met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar ach, aan alles komt een eind, nu zit ik met mijn dia's in de regen hier.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 Weer langzaam alle bomen, ik heb s'nachts al lang weer een pyjama. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand.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 speciaal voor jou, mijn lieve schat. Melodieën zacht, woorden zo waren, reis door de tijd, elk jaar.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 Is gezellig op het asfalt in de stad. en bij het video zijn te blinden voor het raam vandaan, dan gaan we kijken naar het sprookje niet verschaat. Zo armin. kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer in branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschijnt. Maandje in haar volle luister is weer present.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 de blinden voor het raam vandaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die schaar. Zo arm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant, als kinderen zo blij, omdat het licht weer brand. Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan Dan gaan wij kijken naar het sprookje, lieve schat Als de dag van toen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 De mooiste straat in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die leekjes, avonds, water, klein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm.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 Een romance en een mooi verhaal, het is echt een romance van vandaag. Hij liep naar het noorden, eenzaam en verbaasd. Zij stond net te leefde naar Den Haag. Dat werd een ontmoeting aan het waaien. Het was vakantie en hartje zomer Tijd van liefde en mooie dromen Ze nergens heen Al waren ze op weg Het geluk zomaar gekomen. De gedachte aan morgen was ver weg Ze hebben zich verborgen in het vuil, zwevend op de vleugels van de wind. Samen liefgekozen, honderd blijkt verteld. Kussend en gelukkig, als een kind. O, oh, wat een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer Tijd van liefde en mooie dromen Ze hoefden nergens heen Al waren op weg Het geluk zomaar gekomen. De gedachte aan morgen was ver weg Het is echt een romance,